Op de vraag of zo'n bezuiniging het einde van het sociaal akkoord zal betekenen, antwoord Van Brenk: Wat mij betreft wel. Ze voegt eraan toe dat niet zij, maar FNV-voorzitter Ton Heers over die kwestie gaat. Die noemde de aankondiging van het kabinet van de extra bezuinigingen eerder deze week al een slecht plan. In het fitnesscentrum in IJsselstein moet al uren brand. Sinds half tien probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Maar dat is lastig. Het vuur brandt tussen twee verdiepingen en de brandweer kan er moeilijk bij. Er zijn geen gewonden.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 Het weer, toenemende bewolking en vanuit het westen regen... temperatuur 16 tot 19 graden. Vanavond droog, vannacht en morgen opnieuw buien. Mogelijk met onweer. Met 16 graden is het dan aan de koele kant. En na het week -einde blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Nes vijf kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Verderop bij Bunschoten twee kilometer door werkzaamheden... Richting Amsterdam op de A1 bij 1 Brugge, 3 kilometer na een ongeluk, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Werkzaamheden op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer zorgen voor 4 kilometer. En na een ongeluk op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen knooppunt Amstel en Amstel Business Park, 2 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. En dan werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Goorkum bij Utrecht Veemarkt, 3 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Dus bent vanmorgen wel uitnodigd voor het open huis, Albert-Jan, was de barbecue band, oftewel BB&Q band. <laughs> oh, ja. De barbecue band hoorde je met de single Genie. Welkom bij Tweede Uur van Zandvoort op Zaterdag voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we in het tweede uur allemaal doen? Nou, uiteraard, uh, luisteraars, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei activiteiten in en rondom Zandvoort... die uw aandacht uh, verdienen. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En dan komen we natuurlijk ook nog even terug op het open huis van uh, morgen. Want uh, de laatste hand wordt nu uh, uh, gelegd aan uh, de ontvangstafels... en noem maar op. En er wordt zelfs nog een beetje geschilderd... Alles om alles morgen in topconditie te krijgen voor ons open huis vanaf 4 uur. Zandvoort uh, Nieuws in het kort tussen de muziek door, dat zei ik u al. Uh, ondanks het feit dat het niet zomers is, toch veel zomerhits. En uh, laten we gelijk beginnen met uh, José de Rico met Henry Mendes Raios del Sol. Hé, hey, daar heb je hem weer, Henry Mendes We hoorden net zijn nieuwe zingel hey, en daar is je weer. Tezamen te met José de Rico. Yo siento por ti mami mami dile okay. Okay. quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver como se pone tu piel dorada y morena ahora ¿sí? ahora, sí. ahora sí. quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone En la playa con esa boquita roja como el mm -hmm. yo a ti me acercaba. de tu, tu nombre me dijiste bella, esa es reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar, es, es, escúchame. Mijn ja. ding. Get up.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 Lekkere muziek uit de jaren 80 bij CFM Zandvoort op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag, je Duran Duran en de single The Wild Boys. Een van de vele hits die deze groep gescoord heeft. Inmiddels 17 minuten over drie. Vorige week was de vismaaltijd op ons oude gasthuisplein, Albert-Jan. Ja, en uh, we komen daar nog even op terug, want uh, de Theo Hilbers openluchtvismaaltijd... Kan zelfs een paar, zou zelfs een paar keer per seizoen georganiseerd kunnen worden. Dat was de mening van de vele visliefhebbers die afgelopen vrijdag voor een week hebben genoten van de entourage. De vis en zeker ook van de service van het Wapen van Zandvoort. En de perfecte bediening die weer in handen was van de leden van de folklorevereniging De Wurf. Of organisator Erwin Hilbers vaker zo'n uh, maaltijd wil organiseren is vraag 2. Maar deze editie was weer prima geregeld. De vis was supervers gebakken door medewerkers van Jaap Kroon. En het ging allemaal vliegend vlug. Een maaltijd binnen de kortste keren voor circa 230, ja u hoort het goed luisteraars... 230 personen klaarmaken. Zon. Doe je niet zo 1, 2, 3. Maar de goed getrainde visbakkers draaiden hun handen er niet voor om. Ook de medewerking van de leden van de Wurf was weer een prijzenswaardig. En natuurlijk werkte het weer ook eindelijk eens een keertje mee. De zon scheen volop en weliswaar stond er wat wind. Maar op het gaspersprijs was daar niet veel van te merken. Een prachtig evenement voor Zandvoort. Jammer dat de haring die als voorgerecht geserveerd werd... geen Hollandse nieuwe kon zijn. Maar dat is de natuur, daar kan je niet mee... Uh, hè, die kan je niet... Uh bedotten om het zomaar eens te zeggen. Maar de reacties waren dermate positief dat ik ook al in het dorp heb gehoord van, uh, dat ze ook wel eens een keer een mosselmaaltijd uh, zouden willen hebben. Dan wel een keer een garnalenmenu. Uh, dus uh, wellicht dat de vismaaltijd uh, in de toekomst uh, nog meer uitbreiding kan krijgen, want het is een geweldig leuk evenement voor Zandvoort. En het was uh, binnen Muffertijd helemaal uitverkocht. En wellicht kan je die mosselmaaltijd dan op het, op het, op het strand doen. Hé, hey, maar wij hadden trouwens gisteren wel nieuwe haringen bij een café in ja, ja. de Halterstraat. Wij hadden gisteren Heerlijk, van, ook van, uh, de, van Jaap Kroon. Ook van Jaap Kroon. Maar wellicht dat ze weer zo'n maaltijd, een mosselmaaltijd deze keer, een keer op, de, op het strand zouden kunnen organiseren. Goed plan. Gaan ja. we zeker doen. Gaan we naar het strand toe en dan gaan we het daar organiseren. Doen ja. we allemaal on the beach natuurlijk. Hier is Chris Ria.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 Dat was hem, de single van Toto Tars. oftewel treintje Oosterhuis, Joris, Somebody Else is Lover. En daarmee is het half drie geworden, tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal in Zandvoort gaan doen? We van Albert-Jan. Ja, nou uiteraard, luisteraars, uh, vandaag uh, volop actie uh, op het uh, strand. En dan heb ik het over het ONK Kite Course Race Event. En dat speelt zich allemaal af op de watersportvereniging Zandvoort. Strandafgang Paulusloot 1-Zuid. En dat is allemaal vanmorgen om half elf begonnen. Dus als u naar het strand gaat om even een frisse neus te halen. en lekker van de frisse wind te genieten. kunt u ook genieten van Kite Course Racing. Dan gaan we vanavond feest vieren. En wel Beach Party 30 Plus. En dat speelt zich allemaal af op Riche Beach Club, Boulevard Bernard 65. En de entree is 10 euro. En dat begint allemaal om 7 uur en dat duurt tot 12 uur. Beach Party 30 Plus bij Riche Beach Club aan de Boulevard Bernard 65. Dan gaan we naar de zondag. Dan is het weer tijd voor een concert van I Cantatori, Allegri. Wie kent ze niet? En dat is allemaal in gebouwde krocht aan de grote krocht 41. De entree betaalt 7,50 euro. En het begint allemaal om 3 uur. En om half drie is de zaal open. Uh... Dus morgenmiddag uh, het concert I Cantatori Allegri. Gebouwde Krocht, Grote Krocht 41 en vanaf 3 uur. En dan is het uh, feest om 4 uur. Want dan houdt uw eigen lokale radiozender ZFM een open huis. En wel aan de Tolweg 10A. Wij gaan dan uh, onder het genot van een hapje en een drankje kijken hoe de studio geworden is. En uh, wat u, allemaal, u kunt alles bezichtigen en er zijn medewerkers van ZFM aanwezig die u tekst en uitleg kunnen geven over wat de afgelopen vijf weken allemaal gerealiseerd is aan de Tolweg 10A. Dus vanaf 4 uur bent u van harte welkom aan de Tolweg 10A voor het openhuis van uw eigen lokale Zandvoortse Radio ZFM. Gaan we door. Nee, we blijven nog even op de zondag 23 juni... want dan is er ook tijd voor een optreden van de Estrella's... slash Johnny in the Gangsters of Love. En dat speelt zich allemaal af op de muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. En dat begint allemaal om half twee. Heerlijke, lekkere, swingende muziek uit de jaren 60, 70. En de uh, Gangsters of Love zijn bekend. U kent ze waarschijnlijk wel. Die rijden dan in zo'n grote lekker rond. En dan gaan ze gewoon opstaan en dan gaan ze lekker voor u spelen. Morgen vanaf, uh, dat begint dus allemaal om half twee en het duurt tot vier uur. De Estrella's, slash Johnny and the Gangsters of Love. Dan ook nog zondag 23 juni, International Surfing Day. En dan heb ik het over Skyline, de Australian Beach Bar. Strandafgang de Fovage 13. Uh, het kost 10 euro als u mee wilt doen aan de barbecue en dat begint allemaal morgenmiddag om 3 uur. Dit wereld, dit, op dit wereldwijde evenement komen mensen samen die dezelfde passie delen, namelijk surfen. En dan houdt u van surfen? Een krachtig windje erbij, zoals Lex van der Hoorn al zei, 5 tot 6. Uh, wellicht dat ze dan lekkere, spectaculaire surfers op het water kunnen gaan bekijken. Dan we, gaan we naar uh, dinsdag 25 juni tot en met vrijdag 28 juni. Ik zei het al in het eerste uur. Dan is het weer tijd voor de fiets En dat is allemaal starten tussen half zeven en zeven uur vanaf de Oranje Nassau School. En u kunt nog meedoen en kaarten zijn te verkrijgen bij de Bruna. Meer informatie op de website uiteraard www.zandvoortsevierdaagse.nl www.zandvoortsevierdaagse.nl dan gaan we naar de vrijdag. En dan hebben we het Friday Night Out met Sandra van Nieuwland. En dat speelt zich allemaal af in het Holland Casino in Zandvoort. Aan het Badhuisplein nummer 7. De entree is 15 euro. Voor meer informatie over deze Friday Night Out... Op vrijdag 28 juni kunt u vinden op www.hollandcasino.nl slash Zandvoort. www.hollandcasino.nl slash Zandvoort. Ook vrijdag 28 juni is het weer tijd voor Smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. En dan hebben we het over het kerkpleintje nummer 6. En aantreks is uiteraard gratis. Dat begint allemaal om 9 uur. Smartlappen en levensliederen zingen en meezingen. Vrijdag 28 juni. Café Koper, Kerkplein 6. Vanaf 9 uur. En ja hoor, daar is die weer. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni. Culinair Zandvoort. Moment. <coughs> daar was ik weer. Uh, Culinair Zandvoort. Drie dagen lang gastronomie op het gasthuisplein. En dat begint altijd op 5 uur en dat duurt tot half 10. En kijk ook dan op www.culinaire-zandvoort.nl www.culinaire-zandvoort.nl Dan hebben we ook zaterdag 29 juni een dansparty bij de haven van Zandvoort. Dat is 10 euro en begint allemaal om 7 uur. En dan hebben we natuurlijk zaterdag 29 en zondag 30 juni weer tijd voor de ONK. Kitesurf, race evenement, watersportvereniging Zandvoort. Tot zover, ik kom straks nog uitgebreid uh, terug. Oké, okay, we gaan het hebben over de open dag... want uh, dan hebben we een live optreden morgen dus... vanaf 4 uh, uur van Fabiana Dammers. The Girl uh, You Love is de single die we nu van haar gaan draaien. Van CFM. Vanaf 4 uur morgenmiddag is iedereen van harte welkom aan de Tolweg 10A. En deze zangeres Fabiane Dammers gaat ook een paar liedjes voor ons zingen. Lijkt me gezellig. Plaatsen we haar niet op het podium, dat zitten wij dan in natuurlijk. Maar ja. zij mag een beetje op de plek vandaan gaan staan daar. Dat is, we achterin zaal, Dat is helemaal Helemaal achteraan. Heb je verder kijken voor nodig. Oké, zojuist hoorde je de evenementenagenda. Wil je de evenementen nalezen? Kijk dan op www.cfmsandvoort.nl of op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is je John Farnham? Beleef van Dus vanaf 4 uh, uur open huis bij CfM aan de Tolweg 10a is iedereen uh, van harte welkom. Hapje en een drankje, wat voor gezorgd uh, Albert-Jan? Ja, en uh, ze kunnen ook nog uh, live ons aan het werk zien, hè? Ja, we zenden gewoon uit tussen 2 on... en 5. Ja, want van 4 uur begint uh, het open huis en wij zenden uit uh, tot 5 uur live. Dat dus bedoel ik. Dus... Dus... Kom, op, kom op tijd. Want vol is vol. Kom radio kijken aan de Tolweg 10A. En de zomerschilder is lekker bezig. Gaat goed hè, Henk? Goed zo, Henkie. Goed bezig. Dan wordt het morgen nog mooier dan mooi gewoon. Zo kunnen het pand van ons wel noemen. Hier is Casey en de Sunshine Band. We deden allemaal lekker mee in de studio aan de Tolweg 10A... met uh, Kees Sinnes als hij en that's the way I like it. Inmiddels uh, 14 minuten voor 4 uur geworden. We gaan uh, praten over het uh, Badhuisplein. Gebeurt allemaal bij Venster aan Zee? Ja, uh, de luisteraars de gemeente Zandvoort, als mede Venster aan Zee Zandvoort... nodigen nu uit tot het bijwonen van een informatiebijeenkomst... over het conceptplan Badhuisplein. En dat alles speelt zich af op 1 juli. Er wordt uh, door een projectontwikkelaar Condor Wessels vastgoed en nieuwenhuisplanontwikkeling gezamenlijk Venster aan Zee en de gemeente Zandvoort hard gewerkt aan de toekomstige invulling van het Badhuisplein. De eerste stap hiervoor is een stedenbouwkundig plan waaraan op dit moment wordt gewerkt. Graag delen zij met u als bewoners en ondernemers van Zandvoort... nu al een tussenstand van de werkzaamheden. Daarom organiseren zij op maandag 1 juli een openbare informatieavond... waarin het conceptplan Badhuisplein gepresenteerd wordt. Tijdens de bijeenkomst krijgt u met name informatie... over het concept van de stedenbouwkundig ontwerp... de fasering van het ontwerp en de planning. Architect Roeleveld Sikkens zal het conceptontwerp... tijdens een presentatie toelichten... Deze zal maximaal één uur duren. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Uh, burgemeester en wethouder zullen ook aanwezig zijn. Dus als het u nu aan het hart gaat hoe dat met het Badhuisplein gaat worden... ga dan op 1 juli om acht uur... en ik ben van kwart voor acht uh, van harte welkom... Uh, en wel op het strandpaviljoen De Haven van Zandvoort... strandafgang Pauluslood nummertje 9. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze aankondiging... kunt u contact opnemen met M. Mertens van Condor-Wessels Vastgoed... via telefoonnummer 020 8511850. 850 020-8511-850. Dus gaat het Badhuisplein u aan het hart? Ga dan 1 juli naar deze inloopavond in het, de haven van Zandvoort. De venster aan zee. En we gaan lekker disco'en zo de zaterdagmiddag bij CFM. Alweer een van de laatste platen wat betreft uur 2 van dit programma. Zandvoort op zaterdag... Hier is de CEO van de Porter Sisters en I'm zo so excited!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 Dat was hem, de single van Cool and the Gang en Get Town on It. Alweer het uh, einde van uur 2, Albert-Jan. Time flies. Time flies, maar we zijn er nog 1 uh, uur langs. En dadelijk na 4 uur met onder meer het gedicht van de week en het dier van de week. En heel veel andere nieuws, waaronder de 24 uur van Le Mans. Gewoon lekker blijven luisteren dus.